Niet. ...in een gevangenis in de Belgische provincie Names en zo'n 150 gevangenen in Anden weigerden gisteravond na een activiteit terug te gaan naar hun cel. Waarom is onduidelijk. Ze stichten op verschillende plaatsen brandjes. De opstand werd na een paar uur door de politie beëindigd. Niemand raakte gewond. Het weer, helder, op de meeste plaatsen een paar graden vorst. Straks eerst zonnig, maar vanuit het westen meer bewolking. Het wordt 6 à 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 alkmaar Veen tussen Alkmaar en Knopen-Bottenverdorp. De A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen knopen lunette en Veenendaal. En de A32 herenveen mepel tussen Herenveen en Meppel. Tot zover de verkeersinformatie.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 told me secrets that you never told us So you were so nervous and yet oh so comfortable As we explore your image of love I drank your wine, wine. You as you my mine I, I, I kissed your lips Een verliefd kon zijn.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 Zandvoort voor. Oh, op internet. internet. www.zfm.nl And you take my life. 6.9 ZFM FM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 De tv-actie Sta op tegen kanker heeft bijna 32.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF-kankerbestrijding. Directeur Rudolfi zegt dat hij enorm onder de indruk is van dat aantal. KWF besteedt het geld aan onderzoek naar kanker en aan voorlichting. Aan het tv-programma werd meegewerkt door onderzoekers, patiënten en bekende Nederlanders. Johan Kruijf heeft vol onbegrip gereageerd op.